Overdag wisselend bewolkt in 7 graden, maar door een frisse Noordwestenwind voelt het dan kouder aan. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er AWB verkeersinformatie: de A28 Amersfoort richting Zwolle. Die is bij knooppunt Hoevenlaken dicht door een onderzoek naar een ongeluk. Er gaat een omleiding. Verkeer richting Zwolle moet omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En dit was de verkeersinformatie.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 Het is twee minuten over twee en officieel vrijdag de dertiende, maar daar trekken we ons niks van aan. We doen gewoon alsof het een geluksdag is en is het jouw geluksdag, want je vraag wordt behandeld bij Nachtzuster op Radio 1. Zo pakken we het aan vandaag, hoop ik. Moet je wel even bellen, 0800-1121. Je kunt ook mailen, nachtzuster, apenstaatjeomroepmax.nl. Je kunt twitteren via apenstaartje nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. En die vind je op www.nachtzuster.net. Dus nachtzuster.net. En op diezelfde site vind je ook alle vragen die al gesteld zijn. Dus als je daar nog een antwoord op hebt, dan kun je het eventjes uh, teruglezen. Maar eerst nieuwe vragen. Die zijn erg hard nodig, want we moeten tenminste ergens mee beginnen. Dus 0800-1121...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 Nachtzwester, wat ben ik zonder al je zorgen. Nachtzwester, haal ik de morgen. Nachtzwester. <laughs> Wat moet ik zonder jou beginnen? zuster. Ik brand van binnen Nachtzuster Doe iets aan pijn. Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen? zuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster Doe iets aan Nacht zuster, ik brand van binnen. Nacht zuster, ik doe iets van de pijn. Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, iets van de pijn. Nacht zuster, Nacht zuster, Nacht zuster, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nacht zuster. Nachtzuster <corpo> was dat van Doe Maar, Nachtje. Nachtje. Nachtje. Nachtje. Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer hier van de wachtkamer. En uh, bel gewoon, mocht je rondlopen met een vraag. Want dat is het principe. Een vraag die je kunt voorleggen aan het Radio 1-publiek. En er is altijd wel iemand die verstand van zaken heeft. En dan belt met het antwoord. Zo eenvoudig is het. 0800-1121. Doortje, goedenacht. Goedemorgen, nacht. Hallo, ja. hi. Hi. <laughs> nou, zeg het maar. Ik vraag Af waar het broodje aap vandaan is. Ach, wat een, ja. Ik bedoel, het verhaal, dat weet ik wel. Het is, uh, het is uh, iets belachelijks. Ja. Yeah. Maar wat was het eerste broodje aap? <laughs> dat en was waarschijnlijk je... een verhaal over iemand die een broodje, die aap. Een broodje met, een, met aap belegd zat te eten. En nu weten we wel dat er echt mensen zijn die bushmeat eten. Dus er bestaan echt wel broodjes aap. Oh? Ja, echt wel. En Getver? Ja, goor. Nou ja, en toch hè... Nou goed, daar hebben we het even niet over. Dat zijn gewoon mensen in die landen die daar wonen. Ja. Dat, dat is... Ja. Nee, maar ik, wij, het lijkt ons allebei heel erg vies. Ja. Maar misschien dat er, er zijn in andere landen mensen die zeggen... Wat eten jullie koe? Precies. Een varken? Ja, en, uh, een ei, jakkes. Ja. Ja, terwijl, dat vinden wij heel normaal. Ja. Maar een, uh, ja, een broodje aapverhaal. Want, uh, oh, dan kunnen, dat is ook wel leuk. Dan kunnen mensen bellen met een broodje aapverhaal. Ja, ook nog, ja. Ja, maar ik ja. het stomme is dit, is, dit is net zoiets als uh, vertellen ze mop. Want, want je kent er natuurlijk gewoon zo twintig. Alleen op het moment dat je moet alleen vertellen, schiet niks niet. je te binnen. Ja, ik ik heb... zat net ook te denken, heb ik een voorbeeld? Nee, dus. Nee, gek is dat, nee. hè? Ik maar heb wel altijd. Nou, wat, wat een... is het niet een broodje aapverhaal? Dat verhaal van uh, iemand die zijn caviar ging drogen in de magnetron. Het zal nee, inmiddels ook is, wel echt is... gebeurd zijn een keer. Ja, en poedel heb ik ook al een keer gehoord. Ja, in de zie de magnetron. je. Ja. Maar dat broodje aap is al veel en veel ouder. Ja, dat uh, Die uitdrukking, tenminste. Dat, dat is dus, al van uh, voor de magnetron. Het broodje aap werd niet in de magnetron bereid. Dat is één ding. Nee. Ja, het, is, het zal ja. toch een verhaal over iemand die een keertje een, een broodje kreeg met iets... en zei van wat zit erop, ja. Iets wat en we nog in de vriezer hadden liggen. zijn. Ja, precies. Ja, ik denk het ook. Maar hmm. ja, ik heb geen idee. Ik uh, ja, vroeg me alleen af hoe... Ja, wij, wij gebruiken die term altijd en vaak. Ja. Maar wanneer is die voor het eerst gebruikt? en uh, uh, Waarom dan? En, en... en waarom is die aap zo blijven hangen? Ja. Waarom is niet broodje hond geworden? En waar, waar kwam het bij jou uh, naar boven, deze vraag? Waarom? Nou, ik liep naar de radio te luisteren en dacht van... Ja, typisch broodje aap. Het zal wel over een parlementariër geweest zijn. <tus> <tus> maar... Uh... Het zal wel over een parlementariër geweest. Ja, die doen niks anders dan broodjes aan. Te ja, ja, ja, ja. ja. Mm. In ieder geval, en toen, en toen, nou ja, waar het over ging was ik ineens kwijt. Was ik alweer kwijt, want toen dacht ik van ja, broodje aap, Ja. Broodje aan. Ja. Broodje aan. Ja, <laughs> broodje aan. ja het is nou wel ja, een goeie. Ja, ik denk van nee, ja. ik ga ook niet googlen, dat is flauwekul. Dat is een hele leuke vraag voor de nachtdienst. Ja, er is gewoon wel iemand die dat weet. Dat is het mooie, hè? Ja. ja dat, blijft toch, dat blijft toch mooi. Want ik, ik krijg nog steeds zo vaak dat mensen tegen mij zeggen: ja, dan google je toch even. Nee, dat is helemaal niet leuk. Man. Nee, dat is, ik en, heb het toevallig. Je krijgt toch andere verhalen hoor. Als je, als je verhalen Tuurlijk. van de mensen krijgt. Tuurlijk. En uh, het is toch, ik vind nu, het is eigenlijk nog zo verschrikkelijk mooi dat dit programma nu bij MAX zit omdat er zijn zoveel oudere mensen die jaren en jaren aan ervaring... Uh, ja, precies, ervaring ja. en wijsheid met z'n... En sommige mensen doen er nooit meer wat mee. Nee. Die weten van, van A tot Z alles van uh, elektriciteitskabels... maar die, ja, die hebben nooit meer dat. Nee. Sterker nog, er zijn mensen die op een verjaardag... weet je, zo'n ome, ome Frans... dat je moet zeggen, niet naast, niet, nooit tegen ome Frans over treinen beginnen... Nee. Want dan zit je twee uur naast Ome Frans over treintjes te praten. En kijk, en als het nu over treinen gaat, dan kan Ome Frans mooi bellen. Ja, het ja. blijft prachtig. Ja. Goed. Uh, wat wilde ik nou nog zeggen? Oh ja, ik wilde nog zeggen dat het vorige week... Het gebeurt bijna nooit, maar vorige week was er een vraag... die gewoon helemaal niet beantwoord was. Ach. En uh, dat was de vraag over um, uh, uh, waarom een schildersezel een ezel heet. Ja, die heb ik gehoord. Ja, en in het Engels heet hij Ezel. En dat is bijna hetzelfde. En dat was de verwarring ook, want daardoor zeiden mensen: als het van ezel kwam, dan zou het in het Engels wel een donkey heten. Nee, maar Ezel is uh, ook een woord voor ezel. Maar en het ook is. Een maar het komt ook... Het, ik heb het even uitgevogeld. Want een vriend van mij is uh, schilder. Zoek hem vooral op. Wouter Berns. Hij maakt fantastisch werk. En um, uh, uh, uh, die zei ook... Het komt inderdaad gewoon van ezel. Maar niet... Want dat denk je dan als je gaat zoeken. Denk je dat mensen vroeger het veld ingingen... en dan uh, het uh, canvas op de ezel zetten? De echte daadwerkelijke dierenezel. En dat is niet zo. Nee. Het is gewoon, een ezel is een dier dat draagt. Dat, een uh, lastdier. Ja, precies, een lastdier ja, dat last draagt en een, en een houten constructie, om even je canvas op te zetten... draagt dus het canvas en is dus ook een ezel. Zo eenvoudig nou, is het. Een Alleen nu ja. zit ik het dus te vertellen... terwijl ik in principe helemaal niks over ezels en schilderen... terwijl ik had natuurlijk gewoon Wouter wakker moeten bellen. Dat ga ik volgende keer doen. Uh, en uh, Doortje, het broodje aapverhaal en de vraag uh, neem ik mee. Ik zeg 0800 1121. Ik hoop dat iemand het antwoord is. Want het is niet iemand. Uh, dit is niet iets waar iemand heel veel verstand van kan hebben. Van, ach, ik weet toevallig alles van broodje aapverhalen. Ja, uh, ja, ja, iemand met. Uh, weet ik niet, literatuur of. Ja, toch die. Uh, geschiedenis ja. of uh, folklore. Het Meertens Instituut. Ja, bureau, ja, ja maar weten. dat soort mensen, die slapen dus s'nachts. Want die ja, moeten overdag ja. belangrijk uh, Meertesinstituutwerk instituut werk doen. Ja, precies. Dus, uh, ja, want die weten het vast wel. Ja, nou, er is, al, er is vast wel iemand die dat weer weet. En die belt naar 0800-1121. komt Beert, daar is niet meer <laughs> snif. Is het maar Goed. heb ik dat gemist dan? Want ik luister natuurlijk um, altijd even met een half oor... Ja. Nee, de schrijver is overleden, toch? Oh, maar... ik denk... Sorry, ik ben in de war, want ik zit natuurlijk altijd bij Casa Luna het bureau te luisteren. Ja. Ja. Nee, helaas. Oh. Het is het niet meer. Goed. Nou, dan zijn we wat dat betreft ook weer helemaal... of ben ik ook weer bij. Dankjewel, Doortje. Oké. Okay. En groeten aan de chatters. Ja, dat zal ik doen. Dat, uh, dat heb je hierbij zelf gedaan. 0800-1121. Ja. Waar komt de uitdrukking een broodje aap vandaan? Dankjewel, Doortje. Drie. Doeg. Martin. Ja, goedemiddag Astrid. Hallo. Uh, nou, de, ik was degene die inderdaad de vraag had gesteld van uh, de ezel. Nou ja. Maar wou je er eigenlijk aan herinneren dat je het niet uh, maar zo snel uh, was je misschien niet, maar je was er inderdaad nog uh, je had het nou. op onthouden, dat je hem zou uh, meenemen naar deze week. Ja, maar de, ik doe dat eigenlijk nooit. Want ik vind iedere uitzending moet een uh, moet een uitzending op zich zijn. En je moet niet dan de week daarna verplicht zijn om weer te luisteren om, uh, o, om helemaal bij te zijn. Maar deze, dit was zo'n simpele vraag en hij uh, werd maar niet beantwoord. Oh, je bent een ja. Martin, Martin de Wit, zeg ik nou uit mijn hoofd. Ja. Klopt, ja? ja? Nou, en dat is ja. ja, ja. geheugen nog beter dan ik dacht. Ja, ja het was dus inderdaad... Dus dat, dat, dat een, een, een, een, een, het heeft dus te maken met drager. Ja, drager. Dat, was, dat is eigenlijk alles. Er is dus ooit iemand geweest van... Nou ja, ik, uh, ik bouw zo'n constructie en daar zet, zet ik dat ding op. En dat draagt net als een ezel. Oh nee, en ja, zou het ja, helemaal ja. mooi zijn als ik kon zeggen van... Ja, dat was natuurlijk um, Joop Deurnekamp... Ja, Uit Oost-Groningen, de iemand bekende schilder. Zijn, hè? Ja, ja dat, is, was, dat was helemaal mooi geweest, maar zo is het dan weer. Nou, misschien heeft nog iemand een aanvulling. 0800-1121, je weet het niet. Ja, dat. Nou, in ieder geval bedankt dan voor het beantwoorden van weer een, een vraag die... Uh... Je belde serieus om me te helpen herinneren. Ja, ja, daar ja. Nou, nou, kun je me nog aan iets heel anders helpen. Maar, dat, ja. maar ja, dat doe je liever ook niet natuurlijk. Een uh, verzoeknummertje, maar dat, uh, Martin, dat, was toch. dat was aan de hand van eigenlijk dat, dat, dat ik die, dat, daar zocht ik al heel lang de naam van. En uh, ik denk nou daar ga ik nog een keer mee naar Astrid bellen. Maar ik heb deze week gehoord wie ik nou eigenlijk aan zoeken was. Maar dus dan doe je, je toch was. gewoon alsof je het niet weet? Ja, maar dat vind ik zo flauw, want je hebt al een keer een mooi nummertje voor me opgelost. Hè? En je nog, dat was van Jean Dessin. Dat, dat nummer heb ik nou, en daar ben ik nog steeds heel blij mee. Ja, maar ik heb nog een ander nummer, maar dat was van de Nolan Sisters. Misschien ken je dat wel. De ik Nolan een... Sisters? Ja, heel oud nummertje uit uh, Ierland komen ze wel ook. Dat begreep ik van diegene die gisteren dat me eindelijk is uh, wist. En dat is Get Down, het, of Get Down of Love to Love, zoiets heet dat nummer. En je weet het dus helemaal niet? Nou, ik weet wel dat ze de Nolans zussen zijn en dat is maar één hitje, hitje geweest in Nederland ooit. <laughs> en, uh, meer hebben ze ook niet uh, voortgebracht. Maar uh, als je het hoort, ik denk dat je het ook wel kent. Het is ja, van, als het van 85, voor 1986, uh, 1986 is, dan weet ik het niet. 86, ja, 85, 86 ongeveer. Die, die, die tijd was het. <laughs> en het, is, het is wel een hitje geweest in Nederland. Dus als je hem in de computer hebt staan, graag, maar goed, ik wil niet plezierig overkomen. <laughs> Nee, nee, nee, ik zit te zoeken ondertussen. Maar er staat er, er staat er gewoon weer niet in, hè? Niks van de Nolan sisters. Oh, okay. Nou ja, niks van de Nolan sisters. Als, als het er maar één is, dan als deze er niet in staat. Wacht even, hoor. Want ik heb natuurlijk Eline, dat is mijn steun en toeverlaat op gebied van muziek. Die, uh, die chat altijd mee tijdens dit programma. En die zegt, je moet even kijken onder de Nolans. Dus niet eens onder de Nolan sisters, maar onder de Nolans. Dus de Nolans. Even kijken hoor. Nou, even typen de type. Is het niet gewoon, I'm in the mood, I'm in the mood for dancing, nou, romancing? Is, bedoel je die? Ja, nou ja, nou, dat was iets met dancing inderdaad. Nou ja, maar dat is niet iets wazigs, dat is best wel bekend. Oh, nou, ja, ja, het was wel een heetje zo gezegd in die tijd. Maar, het was, uh, de, uh, maar ik, heb, ik heb wel eens pogingen gedaan om, om, om, om het een keer te zingen in de paard. En toen wisten ze het ook niet. Ik uh, love to laugh. Yeah, oh, yeah. Ja. Nee, deze is het niet. Die ken ik wel. Wat? Inderdaad. Is het deze niet? Nee, deze is het niet. Nee, nee. nee wel een mooi nummer. Ook. Ja, nou eigenlijk wil ik hem nu horen ook. Oh. Uh, draai je die, dan doe ik het er ook niet moeilijk over. Maar dit dan? Maar dit dan? Is dit het dan? Nee, nee, nee. nee. Het was een uh, beetje een disco-nummer met een vrij uh, een pittig hoog stemmetje. En uh, het was. Uh, ja, ik weet ook, diegene die ik uh, gisteren vroeg, die zei ook uh, van. Uh, zij kende het. Het was een. Uh, ja, een karakteristieke stem had die. Het was ook een, een, een, een eendagsvlieg. en het was een Ierse band. Ik weet niet of de Nolan's ook bekend staan onder de Nolan Nolan dus, ik Weet ook niet of dat hetzelfde is. Nou, heb je toch nog weer een vraag geïntroduceerd, hè? Ja, ja, ja. nou ik denk uh, dat de echte uh, luisteraars hebben me vorige keer ook met de muziek die, die Mensen weten het denk ik wel hoor. Dus het uh, was of Love to Love heette de titel. Ik of ga, iets van... Martine, ik ga zoeken. Maar nu heb ik even zin om I'm in the mood voor dancing te draaien. Oké, okay, ik ben helemaal blij. Ook met je antwoord over de ezel. En uh, nou ja, misschien dat er nog een aantal op is. Uh, je weet niet. De Nolens. <laughs> ja, In the mood for Dancing. Dat is een leuk liedje. Maar daar had Martin het niet over. Die had het, uh, ja, die, die had het over de Nolens Sisters en dat lijkt het toch wel heel erg op. Maar uh, het, dit was het niet, zei hij. Hij is op zoek en voor vragen en antwoorden is dit programma in het leven geroepen. 0800 1121. En Timo belde. Timo, goeienacht. Ja, goeienacht. afscheid met Timo uit Hallo, weet jij waar hij het over had? Ja, volgens mij wel. Is het niet van I love to love, But my baby just wants to dance, wants to dance. Ja, not chance. Heerlijk, jij zingt nog slechter dan ik. <laughs> ik wist niet dat het kon. Maar ken je de melodie wel? Nee, maar, nee, maar doe nog eens, want ik zit nog steeds in, uh, met het liedje dat je net hoorde in, in mijn hoofd. Ja, dat is het probleem. Dat, dat ik, ik zat er ook tegen te vechten om dat uit mijn hoofd te houden ik denk, ik ga ik het dadelijk weer kwijt. Zij, bedoel jij Tina Charles? Ja, ik weet bij god niet wie dat gezongen heeft. Ik luisterde toen wel muziek, maar... Ah, je moet het natuurlijk eigenlijk aan de jongen vragen. Ja, oh ja, ik moet Martin terugbellen. Ja, dat moet je doen. Maar is dit wat jij bedoelt? Ach, leuk is dit, hè? Ja, oh ja, ja dat is een. Maar dit is niks van het met een no Wacht, ik ga Martin bellen. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel, Timo. Oh. Hoi. Ja, dan moet je even bij Martin checken of hij die, of die dit bedoelt. Ook leuk. Maar dit is... Dit is Tina Charles. Dit is niks met Nolan. Dit is geen Nolan-zusje. Uh, eh, probeer ondertussen, probeer ik Martin terug te bellen. Maar die belde natuurlijk mij. Martin, bel even mij. 0800 Zit <lacht> We zitten wachten tot de telefoon gaat nu, hoor. Even iedereen ophangen, die probeert te bellen nu. Alleen Martin de Wit moet nu even mij bellen. Even checken of dit hem is. Martin? Ja, dit, <laughs> dit was het nummer wat ik bedoelde. Is dit het? Ja, maar dat waren dus niet de Nolan's, sisters. Jij hebt er gewoon twee door elkaar samengevoegd: ah, het vorige liedje en dit. Dat niet liedje. helemaal goed, dus. Ja, je moet wel, je moet, wel uh, je moet niet gewoon valse aannames doen. Als je twijfelt, moet je me gewoon bellen. Ja, ik denk nou ja, ik had dan uh, gisteren begeven van iemand. Die kende het nummer wel, die zong het ook een stukje met me mee. En die, die, uh, die dacht dus: de Nolanssisters. Dus <laughs> ik denk nou, ik ben eruit. Maar nou ben ik er helemaal uit. Ja, dit is dus, uh, Tina Charles. Tina Charles. Ja, dat is echt een eendagvlieger ook. Want ja, dat is dan niet, ook niet Iers waarschijnlijk. Maar dat is dan nog iets... Ja, uh... nou wil je weer een blokje pop-informatie? Nee, ik ben al helemaal blij, want <laughs> dit is een oud uh, nummertje. Een, een, een jeugdsentiment uh, eigenlijk. In deze tijd uh, was ik ja, een jaartje of acht, denk ik, zoiets. Dus, uh... Maar je zei dat het uit 1986 was. Dat kan niet. Uh, jij bent ja. niet van, uh, van 6, uh, 76. Van 75. Echt waar? Ja, ja. Ben je nog zo'n jonge bloem, ja? Nee. <laughs> nou, ja. <laughs> ja, op naar de 40 hè zeg ik dan. Uh... Nou, het is Tina Charles. Zet je cassetterecorder even aan op rec play. Ja, leuk. Ja. En als je dan nu op play doet, dan heb je het hele liedje compleet. Nou, heerlijk. Ja, nou de cassette recorder ontbreekt. Maar ik weet in ieder geval uh, waar ik uh, naar ga zoeken uh, als ik echt uh, op zoek ben. Een heerlijk nummer. Ja. Ik dat het al een, een top, een top uh, 40 hitje was een, klein, een eendags, uh, hitje. Dus uh, nou leuk. Oké, okay, dag Martin. Okay, but then... <laughs> Charles, dus T I N A C H A R L E S nog even voor Martin de Wit, zodat hij het ook goed kan vinden. Hè nou dat is ook weer opgelost. Zitten we alleen nog met de vraag van Doortje, waar komt de uitdrukking een broodje aap vandaan? 0800 1121. Aline, goeie Ja, ik heb een nieuwe vraag voor je, hoor. Goed zo, dan schrijf ik even mee. Uh, weet je, ik, ben, ik uh, ben de laatste tijd nogal vaak langs de grote weg. En dan heb je van die afslagen en dan zijn er van die borden met <laughs> zwart-wit uh, diagonale strepen. Ja. Zwart-wit, kan je het een beetje voorstellen wat ja. ik bedoel? Ja, ja. En ik vraag me af, wat betekent dat? Want ik dacht eerst van, nou, dat is een korte in, invoeg of weet ik veel wat, weet je wel. Maar elke keer dacht ik van, nou, dat is het, maar dat is het dan niet. Maar wat is het dan wel? <laughs> ik, ik ken dat bord helemaal niet. Je kent dat bord? Nee, precies. Normaal nee. let je er niet op. Maar ik had iemand bij me en die zei op een gegeven moment van, wat betekent dat bord? Ik zeg, al sla je me dood. Ik weet het niet. Nee, maar heb je een rijbewijs? Ja, schat... Nou. Al heel lang. Oh, daar ga je, want, want ik ook al heel lang. En de, de clue is, je, ik herinner me dat ik alle borden uit mijn hoofd... maar ook echt alle borden moesten we uit ons hoofd... Uh... Ja, maar dit stond er niet bij, hoor, volgens mij. Nee, ja, dat kan toch niet. Er kunnen toch niet verkeersborden zijn waar we nog nooit van gehoord oh, hebben? Gaat. Ik, ben, ik ben hier aan het googelen geweest, al heel poos. ja. Borden langs de snelweg en zo. En verkeersborden die je moet weten om je rijbewijs te halen en zo. Maar dat bord staat er gewoon niet bij. Maar het is niet... het, uh, Want je hebt, soms heb je een uh, bord uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, je, de, en dan heb je een hele rits uh, verboden. Dat je niet mag parkeren en dat je niet dit mag en dat je niet dat mag. En dan krijg je zo'n bord en dat betekent einde alle verboden. Nee. Die bedoel je niet? Nee hoor, nee. Maar wat, nee. die ken je wel? Want dat is, een, dat, dat is een witte met zwarte strepen, toch? Ja, het is een. Het is, een, het is, een, uh, het is niet vierkant, maar langwerpig. Huh? En dan in de hoogte. En dan <laughs> zitten er wit zwarte strepen op. En, en, hoe st even voor mij, hoe staan die strepen? Staan die van linksonder naar rechtsboven? Ja, van van links onder naar rechtsboven, ja. En hoeveel strepen zijn het? Die hebben we niet geteld. Ik denk twee of zo, één, drie of zo. Weet niet. Weet, <laughs> dat weet ik niet voor <laughs> Maar maakt Je maakt weet... het wel, Astrid, je maakt het wel erg moeilijk, ja, hoor. Jij belt, jij belt, hoe, wat betekent het verkeersbord? En je weet niet hoe het verkeersbord eruit ziet. Ja, nee, ik heb het toch net uitgelegd. Ja, goh. maar heeft het, is er een spoorweg in de buurt? Want daar doet het me ook aan denken. Nee, want het is langs de grote weg. Ja, maar langs de grote weg kan toch een spoorweg zijn? Nee hoor, schat. Op oh, die wegen zijn geen spoorweg. Welke grote weg? <laughs> gewoon gewoon de snelweg, weet Ja, je? de snelweg. Weet je hoeveel snelwegen er zijn in Nederland Maar het is Aline? altijd bij een, bij een afrit... Okay. Het is wel mijn afrit. Okay, het verschilt het verschilt. Maar het niet tussen... bij alle afritten. Want dan dacht ik, nou, dan is het bij alle afritten. Maar dat ja. was niet zo. Toen dacht ik, dan is het bij een korte afrit of een korte oprit. En dan nou, kon ik ook de groen niet krijgen. Dus ik, ik ben het ik nou helemaal kwijt. Ik weet het niet, wat het nou betekent. Ik heb, het is heel grappig, hè? want uh, tijdens dit programma kun je chatten als je wil via nachtzuster.net. Ja. En meestal zijn ze daar ook een beetje afgeleid. Hè? Dan zijn ze bezig met uh, hun persoonlijke perikelen naar elkaar te chatten. En nu heb ik opeens op de chat heb ik een, een hele rij... Uh, is het een reclamebord? Is het einde vluchtstrook? Is het tegen katten? Einde bebouwde kom? Einde vluchtstrook? Uh, bord langs de sp uh, spoorweg? Uh, nee, <laughs> ik nee, denk nee, dat het een streepjes nee, nee, nou, is. Al die dingen die heb ik al uitgesloten. Want ik dacht van, weet je, dan is het bij elke afrit. Einde rotonde. Niet bij elke afrit. Ik, toen dacht ik van, het is misschien bij een korte op- of afrit. Maar dat was ook niet het geval. Dus, Kruising nee. van twee snelwegen? Ik weet het niet. <laughs> als, als, als, nou, als ze me nou, nou precies kunnen vertellen... Uh, waar ik het kan vinden, dan ga ik het googlen. Maar, uh, ja... Ik... Ja. Ik heb het niet kunnen vinden. Nee. <laughs> Oké, okay, maar waar heb je op gegoogeld? Een, een uh, langwerpig bord met misschien twee of drie strepen. Ik Dat heb is ook... allerlei borden gegoogeld. <laughs> Meid, ik heb nu nog... Ne, ik, ik, ik, ik, ik, mijn hele scherp nog vol staan met allerlei uh, verkeersborden. Je, je hebt de streepjes nog voor bij? ogen. Ja. <laughs> Heerlijk, heerlijk. Ja. Maar goed, daar ben je toch voor? Ja, nee, dat is ook zo. Het zou heel naar zijn als het meteen al opgelost was. Want dan konden niemand meer bellen nee, en dan we dat is niet leuk, Dit is niet leuk. We nee. dan, <laughs> dan moet nog even doorgaan. Ik zeg 0800 1121. En uh, nee, ik hoop dat iemand het oplost. Maar uh, Aline, hoe laat ga je slapen? Ik blijf nog heel lang wakker, want ik, vind, ik luister naar je. Ik vind het heerlijk. Oké, okay, want, nee, want de, de, ik moet je wel terug kunnen bellen van zou dit het kunnen zijn? Want er kunnen nu 72 verschillende antwoorden komen. Heel goed schat, je mag me terugbellen. Gelukkig. <laughs> nou, dus een langwerpig, je, de, langwerpig uh, nee. uh, je bedoelt een rechthoekig verkeersbord. Omhoog. Ja? Wit met zwarte schuine strepen. Ja. Nou, 0800 1121. Ik ben benieuwd, Aline. We gaan, me, we gaan naar Ja, dat, dat hoor ik. Ik weet het zeker. Je kan nu al niet wachten. dankjewel hè. <lacht> Dag hoor. Het is wel, want je o. ziet dat bord altijd. Misschien moet je wel iets doen op zo'n moment. Wat zeg je? ja maar jij, jij rijdt daar op het moment. Je ziet dat bord. En misschien betekent het bord wel twee handjes in de lucht. Nee. Dat betekent volgens mij niet. Nee, nee, ik heb nooit wat gedaan. En ik, ik heb ook nooit iemand anders wat zien doen. Dus uh, nee, het heeft wel iets te maken met... van dit is het einde van dat. Of het begin van dat. Of uh, ik weet niet. Misschien dus wel Het is een Maya-bord. Het is het einde van de wereld. Ik wacht af. Goed. Nou... Ik hoor het. Ja, He? ik doe mijn best. Dank je wel. Hoi. Goed. Dag. Maarten, goeienacht. Hoi Astrid, goedemorgen, goeienacht. Hey, ik bel nog even snel op voor de keer over Tina Charles. Ja. Dan heb je wel heel fijn dat liedje gedraaid. Stukje popnieuws. Ja, een beetje ja. hitgeschiedenis. geschiedenis ja. ook, natuurlijk. <laughs> nou, eh... Uh, hij is inderdaad uit 1976, gepraat over het origineel. Maar er is nog een discussie over dat hij uit zes, 86, 87 zou moeten zijn. Ja, ja. Hoe, komen bij, hoe komen ze er dan bij, zou je denken? Oh jee. Dat is heel eenvoudig. Uh, namelijk op 8-8 1987 kwam de remix uit van het liedje. <lacht> ja, en die bleef maar tien weken in de top 40... en behaalde maximaal de nummer 5 volgens de gegevens van het hit dossier. Lees ik hier dus... Uh, ja, en... Uh, nou hier heb je trouwens een stukje. Hoor je hem al een beetje het ja? begin hè? Ha, de, staat hij in je hitdossier? Ja, staat in het hitdossier gewoon Wel <laughs> dus, uh, Grappig, hè? En, maar, dus ik heb niet de remix gedraaid, ik heb het origineel gedraaid uit 1976. Je hebt origineel gedraaid van 20 maart 1976. Negen weken, negen weken in de top 40. En Met als hoogste notering plaats. Ja. tweede plaats. Ah, oh, echt? Ja. Dat ja. lijkt me zo verdrietig dat je als artiest dat je dan zit te wachten tot de nieuwe hitlijst uitkomt. Weet je, je, staat, je, je staat die week, je staat negen weken in de top, wat zal, het zal toen de top 40 geweest zijn. Tegenwoordig zeg je ja. natuurlijk de mega top 50, maar toen stond ja. je in de top 40. En, dan, en, en, dan, en je staat er negen weken en je staat op twee. Je denkt zal het, zo zal het, zal, daar zijn de nieuwe dat lijsten wordt. jongens. Heb jij een dat nieuwe lijst, ik heb een nieuwe lijst en hoe hoog staan we? Op drie. En een zakje. Ja, <laughs> dat is wel verdrietig. Ja, maar dat weet je, denk ik, van tevoren. Want je, denk, je zit zo naast elkaar, zit je aan tafel en met een kopje koffie... en zegt, ja, dan zegt iemand zegt tegen je... Ja, maar denk erom, hè. Marco Borsato is natuurlijk uh, inmiddels stijgende met zijn nieuwe hit. Nou, dat zal niet geweest zijn. In 1976 zal dat nog niet geweest zijn. In 1976, zei je, uh, Goh, wie was er in 1976 stijgend met zijn nieuwe hit? Bob Dylan? Nee... Het is te laat. Jaren zeventig, daar heb ik een poppiaat. Wie stond er dan ja. uh, die week daarna op één? Kun je dat terugvinden in je hitdossier? Nou, ik kijk toevallig enkele eventjes naar Tina Charles. Dus ja, dat zoek natuurlijk niet opzoeken. zo makkelijk. Nee, dan moet ik even heel anders gaan lopen zoeken. Oeh, 1976. Kijk eens bij ABBA, misschien dat die... Uh... Zal dat zomaar kunnen? Ja, nou, je lacht erom. Jaren 70 hè? Uh, het waren wel de hit toen, hè. Het <laughs> was nog het hoogtij van ABBA, daar heb je wel gelijk in. En dan zegt Tina uh, Charles, die zei natuurlijk tegen, tegen Frans ja, Charles. Wacht eens even. Ze van, Fernando van... Wacht eens even. Toevallig kwam op 20 maart 76... See? Fernando uit van ABBA en die behaalde wel de nummer 1 als hoogste... Ach, ach... Dus, dus Tina die kan zegt. Het zou nog heel goed kunnen dat die twee geconcurreerd hebben. Maar als iemand het eventjes helemaal duidelijk kan uh, brengen, zal het <laughs> mooi zijn. Natuurlijk. Of ik moet even verder gaan zoeken en straks lucht wel natuurlijk. Dat zijn ook nog. <laughs> Ja, nou doe maar even. Dat jij even nou, de heerdeskundige van dus, vannacht de... bent. Dus ik moet dus eigenlijk naar het moment gaan, naar die ene week, dat Tina ja. Thales uh, op nummer 2 stond. En dan moet ik die week erop bekijken wie haar dus gestoten had. Ja, dat graag. Week dan, ja, ja. Nou, ik bel je straks even terug. Ga da ik even zoeken. Goed, dankjewel okay. Maarten. Later. Dag. Doei. Dit is Abba en Fernando. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago.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 Ik ben... I... Dat was Fernando van uh, ABBA, maar ik weet dus niet of dat nou de plaat is geweest... die uh, Tina Charles uh, van haar eerste plaatsnotering heeft afgehouden destijds in 1976. Maar als het goed is, is Maarten aan het speuren en horen we straks welke plaat dat wel geweest is. Alsof iemand zeg maar daar ook nu... Uh, uh, uh, verschrikkelijk druk overmaakt om dat te kunnen weten. Maar ja, toch leuk en een leuke aanleiding... om weer een jaren '70 plaatje te draaien. Dus uh, toch fijn dat uh, Maarten dat even wil doen. 0800 -1 -1 -1. Dat is het nummer voor vragen en antwoorden. Twee vragen die openstaan op dit moment. Waar komt de uitdrukking broodje aap vandaan? En welk verkeersbord is een zwart-wit rechthoekig bord... met diagonale strepen? En uh, nieuwe vragen zijn natuurlijk ook van harte welkom via 0800-1121. Hugo, goeienacht. Hallo. Hallo. Nou, dat is toch weer leuk. En wat uh, is leuk? Ik heb toch weer een antwoord. Ah, <laughs> dat is inderdaad leuk. <laughs> denk ik zelf ook. Nou, wat had je voor me? Uh, het broodje aadverhaal. Ja. Dat wordt, in Nederland wordt dat gezien... Er is ooit een mevrouw geweest, dat zal rond 1976 zijn geweest. Die heette Ethel Portnoy, die was schrijfster... Rond heeft, het kan toch ook, Toevallig wordt het niet, hè? 76. Ja, zo die zo zat Tina kijk. Charles te luisteren op de radio. Ja, qua muziek ben ik daar niet blij mee, want dan moet het net iets vroeger zijn. Oh, ja, ben je echt van de 60's nog, ja? Ja, ja, ja. Ja, ik ben echt van de 60's. Oh, oké. Okay. Ja, dat, ja, dat geeft niet. Overtuigd. Maar was je dan toen 16, in, de, in de eind jaren 60? Wat zeg je, was? Was je eind jaren 60, 16... Ik was uh, halverwege jaren 60, 16. Ja, dat zie je, want dat is de theorie over muziek, hè? Dat de, de ja. tijd dat je tussen de 16 en de 18 was, dat dat de platen zijn die je hele leven met je meedraagt als uh, afrietjes. Ja, maar daar zeg ja. ik natuurlijk wel bij dat het voor mij nog een stuk makkelijker is, omdat er in die tijd gewoon de allerbeste muziek gemaakt werd die er ooit gemaakt is. Ja, dat heb ik horen vertellen, maar dat weet ik niet, want ik was er niet. Nee, nou ja, maar ja, je had het kunnen horen, want het is er nog. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat, dat is echt een absolute uh, uh, waarheid als een koe. Maar ik ben ja. al zo druk met al die platen van toen ik 16 was. Maar... <laughs> even kijken, want we hadden het over Ethel. Hoe heette Ethel van de achternaam? Ethel Portnoy heet ze. Portnoy? Portnoy, P-O-R-T-N-O-Y. Ja. En die heeft een boekje geschreven, dat heet Broodje Aad. Ach. En uh, die heeft daar... Als eerste een aantal verhalen geschreven van twee pagina's met dit soort, uh, met dit soort inhoud. En, en, en heeft ze dan ook het uh, verhaal van het broodje aap daarin beschreven? Ja, ja nou, ik geloof dat het boek van het, uh, dat het verhaal van het broodje aap daar niet eens mee stond. Maar je hebt natuurlijk wel genoemd op de achterkant. En? En het verhaal van het broodje aap is. Dat er iemand op de snelweg reed achter een vrachtwagen van een uh, van een, uh, laten we zeggen, McDonald's achtige open organisatie. Dat zal toen wel uh, God, hoor, wimpy geweest zijn of zo. <laughs> dus voor, voor, uh, voor, voor, uh, voor fastfood. Yeah. En uh, die vrachtwagen was dus geladen met, met, uh, met, met spullen die nodig waren voor het vervaardigen van die broodjes. En die vrachtwagen kreeg een ongeluk en die viel om. En de achterdeur die ging open en toen rolde er een stel dode apen uit... die gebruikt werden voor het bereiden van hun, uh, van hun uh, hamburgers. Ja, zie je, dat klinkt wel als een standaard broodje-aap-verhaal. Ja, absoluut. Absoluut. Dus dat zag zij ook als zeg maar, de oermoeder van, van deze verhalen. Ja, ja, ja. ja. Maar heb, je, heb jij ook voorbeelden? van Jij ja. Heb je het boekje bij de hand? Of... Uh... Ik, ik weet niet waar het is. Ik heb het, ik denk, ik heb 12 <laughs> aan mensen gegeven. En als ik het zelf had, werd het ook weer gejat en kocht ik het weer voor mezelf. Dus ah. ik denk dat ik er 16 of zo gekocht heb in de loop van de jaren. Dat is toch uh, een succesverhaaltje dan. Nou, het is uh. altijd leuk. Ik bedoel, je zit nooit fout hè, met dat soort dingen. Ja, maar je hebt, het probleem is dat je hebt 740.000 van die boekjes... Ja, nou, dit is dus dit is, dit is het standaard boekje. Oh, oké. Okay. Het standaard broodje-aap boekje. Ja. ja. Nou, als het broodje-aap heeft, kan je dat natuurlijk ook makkelijk zeggen. Maar ik, ik zou gewoon nog een broodje-aap verhaal willen horen. Zo'n verhaal waarvan iedereen dacht, oh, ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Is dat niet waar dan? Uh, uh, jeetje, je overvalt me daarmee, want ik ken er wel een hele hoop. Ja, zie je, dat is net... Maar daarom heb ik altijd standaard een mop paraat. Ja, dat is heel slim van je. Ja, dit is, uh, dit is een goede les. Uh, Als mensen zeggen vertellen ze mop, heb ik altijd een mop paraat. Ja, ik, ja ik, normaal, ik, ik, ik, ik prijs me eigenlijk wel een beetje gelukkig met het feit dat ik dat niet heb. Omdat ik eigenlijk ook altijd moeite heb met mensen die moppen vertellen. Ja, dat is ook zo. <lacht> maar toch zijn we er allemaal dol op. Jawel, het is ook lekker. Gek Zodat is dat. wel heel goed zijn. Ja, maar die zijn er eigenlijk niet. In het woord mop zit al besloten dat het gewoon een slecht verhaal is. Nou, je, er, is er is in ieder geval één verhaal van die, uh, van die mensen die in uh, Amsterdam op stap geweest zijn. Ja. En uh, die hebben hun auto rechts neergezet. Die komen uit de provincie. <kugst> en die gaan uh, naar de bioscoop of theater of weet ik veel wat. Die komen s'avonds bij hun auto terug en er staan er een paar jongens bij. Ja. En uh, die zeggen, we hebben op je auto gepast. Uh, en dat gaat je geld kosten. En uh, die man die vormt zijn vrouw in de auto en die gaat met de kerel praten en die krijgen een probleem met elkaar. En uh, die man die denkt ik moet hier wegwezen, ik heb geen zin om te betalen. En die vent die heeft zich, uh, uh, die heeft zich met, met een haak heeft zich vastgezet aan die auto. En uh, op een gegeven moment lukt het die man om toch die auto in te schieten. En er als een haas door te gaan en dan rijden ze naar huis en is hij helemaal blij dat het hem toch gelukt is... En dan komen ze uit en dan, doen ze de, de, dan stappen ze uit de auto en dan hangt er een, aan de, de, de, de deur van de auto hangt een haak met de, aan de arm van die vent Ijo. die ze daar achter hebben gelaten. Dat soort verhalen. Maar oh, het is wel een broodje-aap hè? Dit is niet ja. echt waar gebeurd, toch? Ja, het is ook, er is er ook eentje van die, uh, die mensen die met oma op de wintersport gaan. Die ken je natuurlijk wel. Ja, en dan overlijdt oma en dan ja. leggen ze er in de caravan voor naar huis... Die stoppen ze in de skibox en dan gaan ze onderweg weg wat deken en dan komen ze terug in is de auto gehouden. Het is helemaal niet grappig om bij een dode oma, maar toch in de skibox ook. Ja, maar het mooie van dat soort verhalen is dat er zijn ook altijd 78 versies van. Want ik ken een versie dat ze het deden voor de verzekering of zo. Dat ze geen, geen verzekering hadden voor als ze in het buiten... Dat mensen verzinnen er altijd het hele verhaal bij waarom dan iets gebeurt. Ja, ja. mooi is dat, hè? Ja, dat ja. is wel eerlijk hoor. Ja, ja ik, er zijn dus broodje-aapverhalen, maar ik weet, hey, hé, verdoei je dat ik er nou niet snel op kan komen? Waarvan ik dan ook altijd zeg, dit is echt geen broodje-aapverhaal, want dat heb ik zelf meegemaakt. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou. ja, maar dat is, dat is een broodje-aapverhaal. Het is geen ja. broodje-aapverhaal als je van tevoren zegt, ik denk niet dat het waar is. Nou, maak geen illusie, trouwens, als je goed. Hebt, maar dat, dat weet je dus niet. Ik heb bij toeval ook gezien vorig jaar uh, bij iemand uh, waar ik regelmatig langs ga. Die had op de wc een kalender hangen, zo'n dagkalender... waar iedere dag een broodje aapverhaal op stond. Nou ja. Ja, nou, dat was, daar ging je echt met je plassen. Nou, maar wie is dat dan? <laughs> ja. Hoe vaak kom je daar, Hugo? Ik kom er vaak genoeg om er eh, om toch wel een aantal gelezen te hebben. Maar we, kunnen we dan afspreken dat ik je volgende week bel? Ja. Dan bel ik je uh, om kwart voor drie. Ja. En heb jij een broodje aapverhaal? Ja, dan heb ik het allerbeste. Ja, nou dat hoeft niet, want dan bel ik je die week daarna gewoon weer. En die week daarna en die week daar, kijken of we tot 52 broodje-aap verhalen kunnen komen. Ja, dat kan een running gag worden. En op een gegeven moment wordt dat dagelijks. Maar de, voordat je het weet, ben je broodje aap deskundige van Nederland... zit je bij de wereldrijd Door een overzicht van alle broodjes-aap. ben je eigenlijk de Apple-poortnooi van uh, 2012. Is echt te gek. is absoluut te gek. Want is, die Edsel Portner, ik weet niet of ze daar gelukkig mee is geweest, want die schreef veel meer. Ja, Je bent <laughs> <veel meer. laughs> rijk geworden van het feit dat jij 16 van die boekjes gekocht hebt. <laughs> ja, voor mij is het ook een stuk beter geworden. Dus absoluut. Maar ik gunde dat er ook van harte. Nou, mooi. Hugo, ja, uh, blijf even hangen voor je nummer voordat we weer Martin de Wit verhalen hebben. Jij blijft hangen? Ja, ik heb Vo ook nog een vraag. Oh, krijgen we dat? Mag dan? Ja, daar ben Mag ik we? voor. Dat is mooi. Ja. Nou, wat ik mij afvraag, dat is. Of er in landen als. Uh, Nigeria en. Uh, uh, Egypte en. Sudan en zo. Daar hebben ze ook gewoon publieke omroep en radio en tv en zo. Ja. En wat ik mij nou. Sinds ik dat de eerste keer bedacht heb, iedere keer afvraag als het nieuws aanstaat. En dat is heel vaak. Dat is. Zouden ze in zo'n land ook het weerbericht hebben? <lacht> nou, dat kan ik niet opzoeken. Kan je daar niet achter komen? Ik heb geen idee. Ja, nou ja, ik weet toevallig, want ik. Het, het, <laughs> ja, dit is heel stom, maar ik, uh, ik ken iemand uit Nigeria en dan heb ik, ik praat ik wel eens met haar over haar land. En um, uh, ze spreken daar ook allemaal andere talen. Hè? Ja. Zoals wij hier hebben met Friese, ja. Hebben ze daar bijna het dorp naast zich? Spreken ze al een andere taal? Ja. Dus um, de nieuwsuitzendingen zijn dan vaak in het Frans of in het Engels. Ja, dat klopt. En niet, eh, dat vind ik dan altijd zo fascinerend, want waarom spreekt dan niet gewoon iedereen daar Frans of Engels? Dat is ook een officiële taal in Nigeria. Ja, nee. maar het is de, echt de heel veel mensen beheersen het gewoon helemaal niet. Nee. Of in ieder geval niet, niet vloeiend. Nee, dat is waarschijnlijk al direct de eerste handicap die die mensen hebben zodra ze geboren worden. Dat ze, dus, dat ze een van de officiële talen niet spreken. Ja, maar hoe kun je nou, hoe kun je nou bij in vijf dorpen, die, dan moet je het echt even voor je zien als uh, nou even, even een, een willekeurige gemeente. Dan heb je dus uh, Wormerveer, Zandam, Koog aan de Zaan en, en Zandijk en, en Assen en Delft en spreken allemaal een andere taal. Ja, top. Ja. ja, top, zegt hij. Ja, ik vind, ja, dat vind ik echt fascinerend. Maar Dat had even niks met de omroep te maken, maar de, we, de omroepen daar die zijn dus gewoon in, in het... Uh, in het ja, of, en of ze dan afsluit, ja, maar ik denk dan ook altijd, maar dat is misschien een beetje een vooroordeel, is het nieuws niet ook altijd een beetje hetzelfde? Hoe bedoel je dat? Nou, van de, uh, uh, het zit toch denk ik altijd in. Nou, er zijn weer onlusten daar. En er is, uh, er is te weinig te eten daar. En ik denk ik niet dat even... zij nieuws hebben van. Nou, er is een bloemencorso in, in Zuid-Nigeria gaande. Ah. Het, gewoon... <laughs> het lijkt me dat, er ook, dat het heel. Ja, dat weet ik niet. Nou, wat ik me. Ik ben een journalist uit Sri Lanka. Toen ik ooit een kind geadopteerd heb, ben ik daar geweest. Ja. En ik heb met die vent vrij veel contact gehad. Die deed hier in Nederland een soort opleiding, uh, uh, een, daardoor kende ik hem, die, die, deed een, een, een, uh, die volgde een soort opleiding in Nederland bij Radio Nederland Wereldomroep. Daar hadden ze een hele groep dag, dagbladjournalisten uit derde wereldlanden. Ja. Ervan uitgaande dat uh, als je een land wil helpen met zijn ontwikkeling, moet je natuurlijk wel voor infrastructuur zorgen, maar je ja. moet ook... Met name zorgen voor de informatie-infrastructuur. Ja, ja, precies. En ja. Eh, daarvoor hadden ze mensen uit de hele wereld. Er was ook een jongen van Raratonga, dat is een van de Tonga-eilanden. En eh, deze kwam uit Sri Lanka, zo waren er een aantal. En het, het, het, ik heb een deel van die, uh, van die opleiding al gebeurd uh, toen. Hey, hoor ik naar nou muziek? Ja, dat, ik denk, ik draai vast een stukje. Oh. Sorry, ja, ik zet het ondertussen klaar, het spijt me. Ja. Nee hoor, dat kan. Ik zal het niet uit. weer doen hoor. Nee, Sorry, waar was je in je verhaal? Ja, maar... <laughs> en uh, ik heb toen gekozen om dat, ik vond het trouwens heel erg leuk om dat soort mensen mee te maken. Het was ook een heel grappig gezicht dat je dan in zo'n kantooromgeving kwam, daar in Hilversum. Ja. En, en dat daar, uh, daar, daar zitten ze allemaal keurig uh, allemaal uh, aan hun tafel uh, in zo'n soort uh, kring. En dan zie je daaronder dat er een hele hoop blote voeten zitten. En dat is toch iets waar je dan even aan moet wennen. Ja, dat is dan. Uh, nou, nou, ken ik gewoon uh, oer-Hollandse DJ's die dat ook doen. Maar het is, het, het, is wel, het is ook leuk. Er zijn ook heel veel Nederlandse journalisten. die dan af en toe een, een uh, vriend van mij. die uh, af en toe bijvoorbeeld in Roemenië ging helpen. Ja. daar met, met een radiostation opzetten. Dat soort. Uh... Ja. Nou, dat is fantastisch hoor. Ja, ja. En de mensen vinden het ook geweldig. Het enige bizarre is, want ik heb, daarna, nou, ik heb het gedaan omdat, ik, omdat wij besloten hadden... om een kind in Sri Lanka te adopteren. Ja. En omdat er een Sri Lankaanse journalist bij zat. Dus daardoor leer ik die jongen ook kennen. Dus dat oh, is ja. ook gekomen. Ja. Ja. Ja. Uh, die, die jongen die vertelde overigens toen ook al dat uh, iedereen die daar zat... maar met name hij ook, dat eigenlijk zijn toekomst verzekerd was... door het feit dat hij die cursus in Nederland ging doen. Ah, mooi hè? Die kwam terug als de koning, hè? Ja. <laughs> daar kon niemand over was mee. meteen uh, radio-expert... <laughs> Omroep expert, media, multimedia expert. was meteen ja, ja, ja, ja. Maar, Hij alles. Maar, maar je, toen liep maar, je nog niet met de weerberichtvraag. Nou, dat weerbericht, dat weet ik dus niet meer of dat er ook in stond. Maar ik hoor altijd dat weerbericht hier aan het einde. En dan denk ik van ja, nou ja, ik weet nu dat het over een paar dagen koud wordt. Of vannacht of morgen, ja. of weet ik het wat. Maar daar wordt het nooit koud en het regent nooit. <laughs> Wat zouden ze dan zeggen? Ja, nou, het weer is... Uh, het, uh, het, uh, the weather will be the same again tomorrow. Ja, ja. <laughs> dat is toch mee na 400 keer. Ja. Nee, maar het, is, het weer is natuurlijk van hele grote invloed op... Um, uh, op onze uh, samenleving. Als het, als het regent, dan, is onze, dan, dan zijn we allemaal uh, veel meer van slag... dan wanneer het redelijk mooi weer is. Als het heel warm is, zijn we allemaal van slag. Ja. En daar ja. zijn mensen, denk ik, niet vaak van slag van het weer. Ja, of continu. Een continu van slag door het weer, ja, dat ja. kan ook. Ja. Ja, ik, nou, ik vraag me dit gewoon af. Ik heb geen idee. Of ze dat nou, zeggen. ik denk dat het ook wel heel belangrijk is. Stel dat het uh, af en toe ja. eens een keer regenachtig is. Dat je, dan meteen, dat je daar meteen volop gebruik van maakt. Nou, ik weet niet of je dat weet. Maar dat nee. is het idiota ook. Dat in die landen, dus door onnatuurlijke uh, oorzaken... Uh, de meeste sterfgevallen komen door verdrinking. Want op het moment dat het gaat regenen... dan verzuiveren ze daar ook werkelijk met hele bossen tegelijk. Ja, daar dat moet ik niet waar. om lachen dat, natuurlijk. Wauw. Dat wow. uh, een vraag die ik wel eens op mijn wekelijkse quiz heb gehad, namelijk. Wat de doodse, het bekendste is natuurlijk de doodsoorzaak van welk dier. Ja. Maar uh, de bekendste dood, de doodsoorzaak in dat soort gebieden is verdrinking. Nou ja, en dan is, dan is een weerbericht natuurlijk uh, vrij elementair... Ja, dat is koude rood. Ja, <laughs> het ja. gaat regenen, code rood. 0801121. De vraag is gewoon of iemand weet of je in Nigeria, Soedan, Sri Lanka, dat soort landen een weerbericht hebt na het ja. nieuws. Als ja. je al nieuws hebt. Ja. ja. Ik doe mijn best, Hugo. Ik spreek je volgende week om kwart voor drie. Dat is goed. En ik je ga straks klaar, ik ga een leuke plaat voor jou draaien na het nieuws. Hou je vast. Ja, dat moet een jaar 60 plaat zijn. Nou, zoiets. Perfect. Helemaal goed. Tot volgende okay, week. Oké, doeg. <laughs> Blijf bellen. 0800 1121.